I'm Amy Winehouse, and this is rehab. Rehab. Rehab, rehab. rehab. rehab. Rehab. Rehab. Try to make me go to rehab. I said no, no. Dress up in black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine.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 I'm Amy Winehouse, and this is Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. try Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. Rehab. to Ik ben One House en dit is... We have, we Jawel, Zandvoort's grootste dansvloer. Hij is weer geopend. Zie het in de house. Een nieuwe aflevering op ZFM Zandvoort. Ja... Mijn naam is DJJK en vanavond samen met Ramonski. Goedenavond Ramon. Hello. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hey, Hé, dit is helemaal jouw stijl, hè? Ja, Dat dit is, ja, dit is Samen cool. met uh, Amy Winehouse. Ja, en Luca Lento uit uh, Palermo, Italië, die uh, stuurde mij deze toe en hij zegt, nou, deze bootleg, die moet je gewoon draaien... Ik zou het heel wel tof vinden, ja, dan op Citroënt ja, natuurlijk. Ik zeg, jongen, <laughs> tijdens deze speciale Amsterdam Dance Event avond gaan we dat ook natuurlijk gewoon doen. Ja, leuk. En ja, ik zeg, een speciale Amsterdam Dance Event avond, want ja, dat het staat al. Wat is er aan de gang? Al, wat is er aan de gang toch in Amsterdam? Het is één groot feest uh, deze hele week. Voor de mensen die het nog steeds niet weten, die een uh, paar weken al onder, uh, onder een steen leven of in ja. een grot zitten... Het kan misschien iemand uit Libië zijn. Hey. <laughs> maar wij hier, wij zien het. Amsterdam Dance Event. Dat betekent vanaf afgelopen woensdag gewoon workshops. Uh, gastcolleges. Conferenties. Conferenties. En ja, natuurlijk de dikste feesten. In Amsterdam. Elke club die hier bestaat, die heeft gewoon een line-up waar je u tegen zegt. Ja. Ze trekken alle registers open. Nou ja, zie het, zou zie het niet zijn... Als wij daar gewoon niet eventjes gewoon achter de passant over gaan geven hier in dit programma. En wat hebben wij dan, uh, zo? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, tweets en beats uh, voorbij, uh, wat voorbij komt. En ja, alle dj's te zitten of samen wat te drinken of wat te eten. En ja... Ik moest gelijk denken aan die Rehab. Nou, nou al die gratis drankjes uh, ja, van al die labels. Die ze, ze mogen wel in Rehab. Ja, ja, ja. Nou ja, heel veel hete nieuwtjes we hebben natuurlijk voorbij... Uh, uh, die gaan straks voorbij komen in dit programma. We hebben de DJ Mac Top 100. Ja. Hij is bekend. Nou ja, iedereen weet natuurlijk al... David Ketter is de nummer 1 geworden. Ja, terecht of niet terecht? Daar gaan we later op in. Maar wat zijn die andere opmerkelijke namen die erin staan? Straks hoor je de hele lijst hier voorbij komen. Ja, ik zei het al, de partyagenda. Dit weekend is gewoon Amsterdam, the place to be. En we hebben vanavond gewoon besloten twee uur lang achter elkaar te gaan presenteren. Dus hete nieuwtjes. En je hoort ook niet rond de klok van 10 voor 10 de partykijp, maar gewoon... Drie keer vanavond een party Drie keer, drie drie keer. Drie keer gewoon omdat het kan We mixen maar in We doen een partykite voor de vrijdagavond Waar moet je vanavond heen? Je hoort het van ons De zaterdagavond Waar moet je nog snel even je kaart verkopen? Ja, en natuurlijk zondagavond En de zondag, de zondagavond Meld ze nu van ziek bij je baas Nu kan het nog Voordat hij uh, ook luistert naar de partykite <lacht> En geloof me, die zondagavond Die, die ligt er niet om hoor nee. Ja, en natuurlijk heel veel lekkere muziek Muziek die zeker voorbij gaat komen In de Amsterdamse clubs ja, ik weet niet of deze volgende plaats ook voorbij gaat komen. Ergens in een club in Amsterdam. Ja, waarschijnlijk wel. Maar hij staat gewoon hoog favoriet bij mij op het lijstje. En welke plaat hebben we dan? Nou, je herkent de sound al. Adamski, killer. Maar dan in een 2011 remix. Gedaan door de Hoxton Wars. Dit is hier. Tot aan 11 uur. Hou me hier op de 106.9. 104.5. En natuurlijk ook via CFM Tech TV. Ja, toch wel leuk Ramon. We hebben een hele luistergroep erbij. De mensen uit Kastricum. Uh... Kastricum in omstreken. Ja, ja we zijn tegenwoordig... Uh... ...erg ver te beluisteren. En dat is alleen maar gezellig. Of dat voor zijn grootste dansvloer. Hij is weer geopend. Dit is shit. Ja, dan kan er wel eens wat misgaan hier met de techniek als je gewoon op een keer knopje drukt. drukt. Maar gelukkig zijn we het echt te snel. te vinden, die... ja, Als ze er niet zijn, dan zijn het zijn. Ja, het stond al zelfs al, ja, ik blik eventjes vooruit op Twitter, ja. dat sommige DJ's zeggen, ja, als je dit weekend uh, of nergens tijdens Amsterdam Dance Event hoeft te draaien, dan ben je geen DJ. Uh, ja, dat, dat, dat, dat zei maar dat ben je. Maar ja, daar hoor je denk ik niet bij de absolute top. Dat, misschien, nou, dat is ook niet zo, maar... Dat Heb je jij ding, niet de hele de... Swedish House Mafia gezien? Ja, ik ben niet in Amsterdam geweest dit weekend. Nee, maar die zijn er geloof ik niet. Oké. Okay. En voorgaande jaren ook niet. Je kijkt Miami, ja, lekker dicht bij huis. Uh, misschien uh, gezellig, wat warmere temperaturen. Ja, ja, ja. Maar, uh, ja, ben ik het niet helemaal mee eens wat erbij zou komen. Nee, maar, uh, dat, dat niet, nee, maar ja. ja. Of ze hebben er gewoon geen zin in. Nee, al die borrels. Hé, bah. Ja, of zo, ze hebben gewoon kapsones ze, ze of zo. dat is ook, ja. Ik ken ze het ook niet. Maken leuke muziek daar niet van. Ja, altijd, <laughs> altijd leuk. Hey, wat wel is tijdens Amsterdam Dance Event. Dat uh, is het feestje Dreamspinners. Seven Stars Music organiseert een speciale editie van Dreamspinners. Tijdens Amsterdam Dance Event 2011. Zaterdag 22 oktober wordt een avond vol heerlijke dancebeads. Gebracht door fenomenale DJ's van over de hele wereld. 7 Stars Music introduceert Mark Benjamin, Alexander Fok uit Italië, Ray Nichols uit de Verenigde Staten en KetoSiep.org uit Canada om maar een paar te noemen. Het concept Label Night wordt gehouden in het hartje van Amsterdam bij de Dam. Voor deze derde editie van Dreamspinners heeft de organisatie wederom besloten om de lat iets hoger te leggen en te gaan voor een ruimere lijn up de bijzondere locatie LNX rechts in de hoek van de Dam, bestaande uit drie verdiepingen, geeft een unieke gelegenheid om de skills van de talentvolle DJ's te showcase in twee afzonderlijke zalen. De Main Room beneden introduceert GhettoZype.org van Black Pixel Records Canada. Hij is zonder twijfel de enige DJ in de wereld die zijn set kan draaien vanuit het midden van de dansvloer. Zijn one-of-a-kind, zelf uitgevonden DJ-controller is een absolute musty. Nou, dat, uh, dat, klinkt wel, ja. dat klinkt wel interessant. Ja, dan KetoSiep.org uh, uh, wordt in de kielzog uh, gevolgd door Nederlands eigen Mark Benjamin. Een talentvolle DJ van Extended Music die regelmatig zijn stempel drukt in toonaangevende clubs. Zoals Escape Amsterdam, Space Ibiza en Ministry of Sound. Hij zal ook die nacht uh, zonder twijfel voorzien van pure kwaliteitsbeats. De rest van de avond zal worden uh, gedomineerd door de Italiaanse techno-mafia, Records recordscrew uh, Maxitronica, Alexander Fok en Alberto Drago. De Tech House Mafia gezelschap uh, zorgt ervoor dat de bas uh, voelbaar aanwezig zal zijn tot het aanbreken van de dageraad. Seven Stars Music introduceert op de derde verdieping in de tweede room uh, local dance music talent. Amsterdamse eigen assi en de Theo Brothers. Assi warmt de avond op met Tech House Beats, die soepel plaats maakt voor de eclectische Funky Theo Brothers Electro Set. Ten slotte zal de avond worden afgesloten door Ray Nichols van Black Nation Records USA. Detroit's eigen techno-veteraan, die zeker is om de menigte dansende te houden tot in de vroege ochtend. Dream Spinners! Zou de naam geen eer aan doen, zouden we het niet grootste uitpakken. Dus verwacht dat entertainment aanwezig is. Seven Stars Music brengt dansers, candy girls en muzikale ex om de nacht te verheerlijken en een lach aan over te houden. pre tickets zijn verkrijgbaar via ticketscript of de Amsterdam Dance Event winkel. En ja, belangrijk de deuren gaan open om 11 uur avonds en er wordt gedanst tot in de vroege uurtjes. Koop nu dus je tickets voordat het te laat is. Ja, en dan wil je natuurlijk ook weten, wat kosten die kaartjes? Ja, dus zullen we toch echt eventjes uh, moeten gaan uh, naar uh, de site van uh, Ticketscript. Uh, Want uh, anders. Uh, 10 euro staat hier. Oh, 10 euro. Ja, ja, oh! Ja. Ja. ja, ik kijk er eventjes ah, het tussendoor. door. Nee, het doen. staat tussen de hele line-up en die ligt er niet om. Tot zover, dit hete nieuwtje over deze showcase. Door naar lekkere muziek en wat dacht je van deze? Blink, Gianni en Messi! We presenteren een nieuwste track op Mixpatch Recordings Bahasa. Aan ja, die uh, nieuwe bingo players uh, Ja, daarvan. nou ja, goed, ik bedoel Als je deze draait op, op, op een hele vette discotheek Of een club, ik denk dat die wel los gaat Je moet niet een uur lang dezelfde nummers draaien Maar zo eentje tussendoor Ja, ik vind al die bingo players nummers het heeft allemaal dezelfde beat ja. Het is niet, uh, niet dat je zegt van Hé, hey, het is fris Het is uh, totaal ja. een andere slag ja, Kijk, sommige zijn er groot mee geworden Maar sommige DJ's die veranderen Elke keer weer een andere sound Die nemen een andere ja, ja. producer Of nou ja, een andere DJ erbij Een andere vocalist erbij de, Die nemen een ja, andere zeker weten. En dat is op zich wel vreemd Want de bingo players zijn met z'n tweeën Maarten en Paal. Ja. En ze, ze vullen misschien elkaar wel aan, maar ze zijn niet, het lijkt wel alsof ze niet elkaars verlengstuk zijn daar, daarmee. Nee, dat, je, je? Dat, bedoel... dat zeg je goed. Nou, we gaan straks eens even kijken of ze al in die DJ Mac Top 100 staan. Eentje die er zeker in staat, dat was natuurlijk David Ketta op de nummer 1 deze keer. Ja. En ja, MCDM Dance Event, David Ketta, die komt hier zo vanavond... ...in Amsterdam draaien. Ja, Terwijl de 16e editie van het Amsterdam Dance Event in volle gang is... ...begint voor velen van jullie het aftellen. Nu pas echt. Het event of beter, de show kunnen we wel zeggen... ...is ja. al ruim drie weken uitverkocht uh, van David Kerta. Want vanavond staat hij in de cent in Amsterdam. Ja, en een heleboel mensen die hebben er echt ongelooflijk veel zin in. Ja. En ja, als luxury events uh, kunnen ze uh, dat gewoon alleen maar beamen. Dus uh, ik zal eens eventjes kijken wat de line-up is. Ja. Nou, ja, om tien uur begint Chris Rocks, dus uh, over een half uurtje, gevolgd uh, om elf uur Brothers in the Boot. En ja, om kwart over een is het dan toch echt de man in David Ketta. En ja, de man die je ook niet kan ontbreken. Dat is Afrojack om kwart over vier tot uh, zes uur. Luxury Events brengt dus opnieuw een event van internationale allure dat Nederland op zijn kop zal zetten. Bij ons komen de herinneringen aan een lange hete Ibiza zomer inmiddels alweer boven drijven. En samen met jullie gaan we ervoor zorgen dat er nog maanden over nagepraat gaat worden. Ja, dan het laatste nieuws. Het event is uitverkocht, dat zeiden we al eerder. Ja. Maar, maar, maar, maar, ze hebben besloten toch nog honderd kaarten aan de deur te verkopen. Deze kaarten zullen overigens pas vanaf 1 uur beschikbaar zijn bij Decent. Dus ja. mocht je nog David Quetta willen zien. Willen zien dan, dan mis je Chris Rocks. Dan mis je Brothers in the Boot. Maar, ja, maar je bent er wel je er bij. Voor? Waar ja. je, voor, weet je En ik denk dat er een rij gaat staan. He. Nou ja. Weet je, hoeveel die kaart, weet je hoeveel je voor een kaartje betaalt? Geen idee Dat is niet normaal hoor. Huh? Ja, ja, 75 euro 75 euro, zo, dat is nog meer als sensation, uh. ja. en dan Sensation uh, Ja Of uh, Dance Valley, uh, dat ja, was ook dan, zoiets Ja, dan heb je Dance Valley, dus zit je op een groot evenemententerrein Sensation sta je in Arena Nu sta je in The cent. Ook al vet, natuurlijk En je hebt David hè, maar... Ik vond het behoorlijk prijzig. En dan, dat is de voorverkoop. Hè. Wie weet hoeveel die kaart die nu aan de deur gaan kosten, die 100. Misschien 100 euro? Ik weet het niet eigenlijk. Want dat, dat hebben ze gewoon wijzelijk stilgehouden. Misschien is het gewoon een gewone prijs. Maar, goed. maar ja, je mist de helft van de line-up. Maar de mensen die echt David de Ketter willen zien. Die, die Die gaan zeker komen, ja. En ja, David Ketter, de, zeker omdat hij uh, gisteravond uh, bekroond is uh, tot nummer 1 uh, van de wereld. Ik denk dat die kaarten binnen een minuut zijn uitgekocht, ja, uh, ja, ja. althans. Zolang als de kassa het kan bijwerken dan. <laughs> Tot zover dit nieuwtje natuurlijk. Over Amsterdam Dance Event met David Ketta vanavond in de Cent. We gaan gauw door naar nieuwe muziek. En zometeen zullen we dan eventjes gewoon kijken wat de eerste party kijkt uh, van deze we avond. Ja, ja, vrijdagavond moeten we toch wel eventjes uh, wat eerder mee beginnen als uh, die team voor. Ja, en welke plaats zullen we dan eens gaan draaien om uh, alvast uh, warm te draaien? Dat kan maar één plaats zijn. Dennis Koju. Je kent hem natuurlijk van Tong. Ja, Tong. Een mega beuker van een plaat. Je hoort hem nog veel in de clubs. Maar zijn de opvolger is de track Hertz. Veel geroemd door Le Grand en andere DJ's. <middels> en zie je het? Natuurlijk ook. Zie je het rijden nogal keihard hier. Op de 106,9, 104,5. Leuk dat je erbij bent. En hou me hier gewoon tot aan 11 uur. DJ Ramonski, DJ KK. We the wheels. Of steel, of gewoon ja, de knopjes vanavond. Ja, zoals is we bij de De voetbal is zo lekker. Zo ongelooflijk lekker. Ja, nou als je dit hoort in zo'n stadion, uh, zo'n beuker van de plaat. Hey, heeft het er trouwens gisteren toevallig Nederland 3 op gehad? Uh, met de wereldrijd door? Doe je dat? dat is, uh, nee. Oh nee, nee maar daar waren ook, nee, ook heel veel mensen. Daar, daar, daar kijken we niet ja, naar, de wereldrijd door, dat wordt allemaal... De, de, ja, ja, ja. Daar, daar kan ik niet tegen tegen het programma. Vast wel even een hele riep ik weet niet. Wat is er Want er was gisteravond een uh, documentaire over DJ oh, Chesto, Die heb ik ook gezien. Ja, ja. Oh, ja die uh, de Toch gezien. De, wereld, de, de wereldrijd door was ervoor dus. Ah, oh, oké, okay, <laughs> ja. Nee, van uh, Chesto uh, was een, heel, een uh, ja, bijna bij een uur lange documentaire over wat hij uh, eigenlijk als uh, jongen uh, hoe dat is begonnen. Ja. Nou, Fond, diep, diep, wel, diep respect hoor. Dat uh, een hoop mensen zeggen al uh, een eer, nee. Die heeft echt uh, gewoon van uh het begin lopen knokken hoor, als je dat. Nou ja, ja, ook gewoon nog steeds normaal blijven doen. Als, als je nu nog eens uh, stamkloeg komt, zeg maar, als hij als de tijd uh, waar je begon is, dan gaat hij aan het eind vanavond nog steeds helpen met schoonmaken als ja. moet. Maar nou ja, begon dat, is. dat vind ik gewoon helemaal top. Weet je, dat zul uh, je medegeen niet uh, zien doen hoor. Nee. Dus. Hé, hey, maar. Na deze plaats van Dennis Kojo Hertz is het er toch echt tijd voor. De partycard van deze vrijdagavond. Vrijdagavond. En waar kunnen wij vanavond heen? Nou ja, om te beginnen kun je naar Club R. Daar nou, Die... moeten we naartoe, laat dat het zo zijn. Ja, alle hete feestjes. Uh, wij hebben zo op een rijtje gezet. Jij mag zelf nog een keuze maken. En niet te vergeten waar nog kaarten voor zijn. Dus je kunt naar Defected in de House. Vanavond in Club R. Van 10 uur tot 5 uur in de morgen ben je daar welkom. Kaarten zijn 19 euro Exclusief via de voorverkoop En zijn te koop via Paylogic Dan wil je natuurlijk ook weten Wat staat er Nou Frankie Knuckles De shapeshifters uh, De labelbaas Simon Dummer hemzelf, Inner City Life Frankie Rizzardo Nou dat is wat voor jou Ja dat is lekker Dan hebben we Chocolate Puma Dat is ook leuk Dat is altijd ja. leuk En dan hebben we ook nog Een Air 2 Met Sam Divine En Treasure Fingers En niemand minder dan Mark Knight Dus dat is ook ontzettend leuker ja, Dan gaan we naar het volgende feestje Amsterdam Dance Event Special Be at TV at Bungalow 8 ja, In de korte lijst Het uh, nummer 14 vind je Bungalow 8 En vanaf 11 uur ben je welkom Voor het uh, feestje uh, Kaarten zijn 15 euro Exclusief uh, V En daar vind je Nervo De Audiobullis uh, Versus uh, Jody, of nee, Jody Kitsch En more to be announced Ja, Wil je meer weten wwwbungalow dan hebben we ook Incorrect Music and Definitive Recordings present. Amsterdam Dance Event in Club Home in de Wagenstraat 4 tot en met 7. Kaarten zijn 15 euro, exclusief via en zijn te koop via Tickler Script. De line-up van deze avond is Antonio Atella uit de US. Da uit Frankrijk, John Aquiva uit de US. Olivier Camoto uit Frankrijk en Uto Karem uit Itala, Italië. Ja, Dat, maar, dat, dat gaat, ja, gaat lekker ja, al die naam, naam Ongelooflijk ja. Dan hebben we ook Amsterdam Dance Event Ministry of Sound Presents <laughs> Le Grand. Le Grand. In de Escape in Amsterdam Nou we hoeven niet uit te leggen waar dat ligt hè? Nee. Rembrandtplein en dan vind je het gewoon een grote bord Kaarten zijn 17,5 euro exclusief En ja mocht je het toch nog naar binnen willen Ik verwacht dat het uitverkocht gaat worden ja, Dan wel uitverkocht is Het begint om 10 uur maar Haasje ik zeg, ja, haasje, repje, ja <laughs> Want daar staat, wederlijk En jou. Ja, je hoorde hem net al, Dennis Koyu Sultan en Ned Sharpard vind je daar En in de deluxe vind je Peter Horenvoort John Starr en Michael Woods En het wordt gehaald bij MCG Dan hebben we Future Focus Amsterdam Dance Event 2011 In de Escape Studio Plus de Escape Lounge Je vindt daar zo voor 15 euro exclusief Of aan de deur 20 euro dan heb je Andy More, lange uh, John o, o. Fleming, Daniel Candy, uh, Proto Culture, Mark Etzen, Estiva back to back met uh, Will Holland, Ernesto versus Bastian, Chris Cortes, uh, Mark Sixma, Fabio, XB, Tanisha, Aerofoil en Alex Fisher. Dan hebben we nog een feestje voor je. Richie Houghton presents Plastic Man, een live version 1.5 in de Heineken Music Hall. Uh, vanaf 10 uur ben je daar welkom. De kaarten zijn de 44 euro exclusief V En de website is www.livenation.nl. Dan hebben we de timetable maar even erbij gepakt. Het begint om 10 uur met Ambivalent. Dan hebben we om 12 uur Magda. En om 2 uur is Mr. Plastic Man live. Hemzelf aanwezig. En tot slot van kwart over 3 tot 6 uur in de morgen. Is Marco Carola behind the decks. Dan hebben we Armada Night. Dat vind je vanaf 10 uur. ...bij de Passenger Terminal... In, uh, ...op de Piet Heinkade. ...kaarten zijn 27,5 euro exclusief fee... ...en daar in de line up ...Armin van Buren... ...BT, Rogersa, Oya Nielsen, Siet van Heel... ...en W&W... ...in de main area... ...dan hebben we ook nog een tweede area met Michel Daniel... ...Dabroek en Klein... ...en Matisse en Satko. Het volgende feestje. Uh, Little Buddha Amsterdam Presents Soul Heaven. Dus wil je wat meer soul? Dat kan natuurlijk ook deze avond. Vanaf 11 uur ben je welkom. Kaarten zijn 20 euro exclusief. En uh, wat vind je daar? Kenny Dope, Wel bekend van Masters at Work. KD Records uit de US dus. Joe Negro. Dan hebben we Risk Sound System en Body Music. En tot slot nog Neil Pierce, wel bekend van Soul Heaven and Fanatics. Dan hebben we ook net al genoemd. Amsterdam Dance Event It presents David Ketta in de Cent in Amsterdam. Wil je er nog bij zijn? Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je om 1 uur de al. Ja, dan moet je al lang met, in die ja, rij staan. Met, met slaap je slaapzak hier helemaal vooraan liggen natuurlijk. Ja, daarom. En je hebt trouwens ook nog een uh, tweede area. Die hadden we nog, net nog niet genoemd. Met uh, Lina Ayn, uh, Claire en Sheila Hill. En uh, when Harry met Sally en Tessie Moore. Dan hebben we het volgende feestje. CR2 Records A Label Showcase. Bij de Pure Liner aan de Piet Heinkade. Om 10 uur begint het en zorg dat je op tijd bent, anders vaart die boot gewoon uit. De line-up: uh, Mink, Nicky Romeo, Ron Carroll, Tommy Trash, Gregor Salto, Lucien Ford, Norman Soares. En de kaarten zijn 17,50 euro. Exclusief en zijn te koop via P-Logic. Dit was de partykite voor vanavond. Voor vanavond. Ik denk dat je het komende uur. Nog twee keer de Party voor mij gaan komen <laughs> en denken. En ik weet het wel zeker. Maar ja, wat ik ook zeker weet is dat ik een hele vette plaat heb klaarstaan. En jij uh, had hem nog niet gehoord hè Ramon? Nee. Ken je... Uh, ik weet waar, waar gaat het... Oh uh, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Die ken ik Ja, ja, ja Joe Goddard, zeg jou dat wat? Ja, van gehoord. Van gehoord. Ja. Valentina? Vast wel. Vast ergens wel, misschien en een luchtje van of van zo. Ja. Uh, <laughs> kan ook. Nou, die hebben een track gemaakt. Gabriel. Ja. Het is een soulful track, het is een harde bas, het is een track die moeilijk te omschrijven is. Gewoon eigenlijk alles wat je nodig hebt zit erin, maar je weet niet precies waar je moet plaatsen. Ik zeg, ik vind het gewoon echt een plaat die je de komende tijd nog heel erg veel gaat horen. In ieder geval hierbij zie je het. En ja, misschien toch maar dat wij eens een keertje aan een uh, poedlekkie gaan uh, werken, want... Hij is lekker, maar we missen net een vleugje het knallende nog erin. Dat het extra, de sprankelende. Ja. Dus misschien zetten we onze enige echte DJ die ons Sydney ja. wel aan het werk de computer. Ja. <laughs> achter de computer Met en, de, en de, hoor je de hem de hier binnenkort bij zien. Maar voor jullie nu, gewoon de, de original. Gabriel van Joe Goddard, featuring Valentino. Dit is See It, met zometeen nog meer nieuwtjes, nog meer muziek en natuurlijk nog meer partykites. En wat dacht je van Tweets en Beats? We gaan gewoon even twitteren. Dag, dat is wel. Ja. ja, nee, ja, dus, ja, ik ga nu heel kritisch zijn, hoor, maar ik vind hem een beetje te... Jij wil te gewoon alleen plakken. maar knallen. Hey, het is gewoon, ik denk je van, dat gaat los. En dat ja. gaat het. naar mijn mening, niet los. Dan we de, het net. Ja. Het, het, kan, het, het kan niet altijd goed zijn. Maar ik vond toch wel leuk dat jij zei van uh, Joe Coldart's Futuring Valentina met Gabriel. Ja, die vond ik ook wel gaan. Die was tof. Dat was het toppen, ja. kijk nou ja. En er komen zometeen nog meer toplaten aan. In het tweede uur zie je het. Met nog meer nieuwtjes, nog meer partykites. En ja, tweets en beats zitten eraan te komen. Maar niet nadat we deze plaat hebben gedraaid. Women is. Je kent hem nog wel. Van Show Me Love, onder andere. En, en uh, Love for Love. Ja. Samen met. CTK Hebben ze een nieuwe plaat gemaakt? Shake it! Dit is G it, not aan 11 uur! En unwind your mind. Within this V is the peace you will find. Let go the tension and all the unmentioned just for this moment you find. You find peace and peace. Freedom, freedom.